Met het het cruiseschip De Westerdam, dat vanwege de angst voor mogelijke besmetting... met het coronavirus niet in Thailand mocht aanmeren, koers naar Cambodja. Volgens de eigenaar Holland-Amerika-lijn komt het schip daar morgen aan. Het schip heeft bijna 1500 passagiers en 800 bemanningsleden aan boord... onder wie 91 Nederlanders. Uit vrees voor het coronavirus mocht het cruiseschip eerder al niet aanmeren in Japan... Het lijkt er niet op dat de Rooms-Katholieke Kerk het priesterambt gaat openstellen voor getrouwde mannen. Bisschoppen uit het Amazonegebied, van een grote kortis aan priesters, hadden daartoe opgeroepen. In een brief zegt paus Franciscus er niets over. Hij schrijft wel dat er meer priesters moeten komen... en dat die moeten worden aangespoord om naar de geïsoleerde gebieden te gaan. Ook hamert hij op het belang van milieubescherming en de rechten van de inheemse bevolking. Er komt nog dit jaar een parlementair onderzoek... naar de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en het CBR. Een speciale commissie uit de Tweede Kamer gaat de problemen in kaart brengen. De Belastingdienst maakte grote fouten... bij het stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang. Het UWV gaf ten onrechte uitkeringen aan gevangenen. En het CBR kampt met grote achterstanden... bij het keuren van mensen die hun rijbewijs willen laten verlengen. In Maastricht is bij een pand van ABN AMRO een verdachte brief gevonden. De brief is niet ontploft, al dus de politie. Het gebouw is ontruimd, aanwezigen zijn opgevangen in een pand in de buurt. Eerder vandaag zijn er in Amsterdam en Kerkraden bombrieven ontploft... Even voor acht uur was er een explosie in het landelijk postsorteercentrum van ABN AMRO in Amsterdam. Even later ontploft in Kerkrade een pakket bij het bedrijf Rico. Er vielen geen gewonden. De politie weet niet of er een verband is tussen de zaak in Kerkrade en Amsterdam. En dan het weer, vooral in het noorden en oosten buien met kans op onweer, korrelhagel en sneeuw. Minder wind en het wordt vijf tot zeven graden. Morgen is het bewolkt en enige tijd regen. Het wordt dan maximaal negen graden. Dit was het nos Journaal. ZFM, verkeers. Verkeers. van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit, hè? Ja. Hé, hey, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel, nee jongen. Dan moet je Kosus bellen. Die is bij DWK geweest. Die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt. En het kost bijna niks.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 Tot naar het leukste radiostation van Nederland. Zo is dat. dat was Tim Lizzy, Whiskey in the jar. Ja, en wij gaan door met een, uh, ja, met een Nederlands plaatje, denk ik. Ja, laten we dat maar eens doen. En uh, dat is even kijken. Davin Michel. Ja, duurt te lang. En dat speciaal voor onze Duitse luisteraar.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 ja, en dan te bedenken dat we nog nooit van de gehoord hadden... voor de beste zangers van Nederland. Een geweldige stem. Uh, het gaat over um, kerkpleinconcerten. En dat is um, 16 februari. En dat begint om drie uur s middags. En de kerk is open om half drie. En dat is de protestantse kerk Kerkplein. De toegang is vijf euro, dus dat valt mee. En dat is een keten van Sharmas Sufili. En dat is een pianoïst. Op 2017 heeft de Georgische pianiste van Sharamosvili ons land als haar thuisbasis gekozen en is sindsdien bezig met een ware opmars. Genoemd om haar fabelachtige techniek speelt ze zeer sensitief, krachtig en oprecht en weet ze door te dringen door de diepste lagen van je ziel. van heeft een uiterst aantrekkelijk en uitdagend programma samengesteld waarin... Alle facetten van haar meesterschap aan bod gaan komen. U gaat luisteren naar werken onder andere Bach, Liszt en Richard Strauss. En wij gaan luisteren, als het goed is, naar Roxy Music. Love is the drug.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 Just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 I see her. Every time I see her. Oh. When I'm lost, I need a sign. She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters.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 Maar si De Amerikaanse loopfietsjesmerk, Bikes dat in juni vorig jaar het Europese hoofdkwartier in Nederland vestigde... gaat de komende tijd op zoek naar kinderen tussen anderhalf en vier jaar oud... die willen leren fietsen. Deze maand zoekt Bikes naar ambassadeurs in de provincie Noord-Holland. En dus ook in Zandvoort. Ouders kunnen hun kind tot en met dinsdag 18 februari opgeven... om striker ambassadeur te worden... De twee winnaars krijgen allebei een loopfietsje en worden van persoonlijk fietstips voorzien. Ook mogen ze automatisch meedoen aan de allereerste nationale Strider Cups die in april wordt gehouden. Meer informatie en aanmeldingen www.strider-bikes.nl schuin-striders-ambassadeurschap Dat is een heel groot woord, dus ik zou gewoon kijken op de site van Strider Bikes. Dat is belangrijk. En we gaan door naar Blondie. Die zingt over tennis. Mm-hmm Status quo, rockin' all over the world, dat was duidelijk. Grieks restaurant Marta is verkozen tot Valentijnsrestaurant van Zandvoort 2020. Grieken zijn zeer gepassioneerde mensen en dat uiten ze op vele manieren. In het restaurant van Marta wordt er met veel liefde en passie gekookt. De sfeer is intiem en menig huwelijk heeft plaatsgevonden in dit gezellige familierestaurant. Tijdens de live muziekavonden en die elke tweede vrijdag van de maand gehouden worden bij Marta, ontstaan er ook veel romances. Ligt het aan het opsweepende Griekse muziek, de Oezo of het heerlijke eten? Ja, wie zal het zeggen? Net Valentijn voert de liefde de boventoon en daarom geeft het restaurant Marta een romantisch diner voor twee personen weg. Je mag daarom een koppel voordragen aan wie je dit kunt doen. En dat kan je doen via een Facebookpagina... van het Griekse speciale, specialiteiten Marta Zaras. Ja, het Griekse restaurant Marta wens iedereen een fijne Valentijn toe. En het is Halterstraat nummer 7 en in Zandvoort. En het is www.zaras.nl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 Hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was smoorverliefd verliefd op haar oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. Tweede klas, voor vwo Meteen door het huis naar de kamer Midden in de nacht, wat misschien werd het me dood En onze allergrootste angst was de vader Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde echter. Kon niet nijver en het kon niet puberaler oeh, oeh, oeh. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar, en zij was toen op mij. Oh, hij was morgen. Naar terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was mooi, geliefd op haar Op haar Alleen op haar oh oh. Hij wilde haar wel brengen Terug weer, anderhalf uur Maar nu helemaal alleen Met nog steeds een hand aan het sturen oh, Hij was mooi Ja, dat was toen ook. De ik, volgende ik keer, ik, ik, ik veeg hem af, want er zit een heel groot fout in. Maar goed, we gaan wat anders doen. We gaan naar het weer voor de komende week. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het werd vanmiddag ongeveer 7 graden. Ja, naar buiten kijken, heerlijk zonnetje. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en boven het ijzermeer krachtig tot hard. In het noordelijk kustgebied is de wind eerst nog af en toe stormachtig, acht per voor. Met vanochtend nog zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af, maar matig en aan zee naar vrij krachtig. In de avond draait de wind naar het zuidwesten en vanavond nemen de buien in aantal inactiviteiten af. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land en de lokaal komt er nog een bui voor. Later in de nacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. De minima variëren van min 1, zo, en het noorden en het oosten tot 4 graden aan zee. Er is in het noorden en het oosten een kleine kans op gladheid door bevriezing van dat weggedeelte. Zuidwestenwind is matig aan zee en tot meer vrij krachtig. En gedurende de nacht draait de wind naar zuid. Donderochtend is het bewolkt en van zuidwesten uit gaat het enkele uren regenen. Met name in het oosten en het noordoosten kan nog even natte sneeuw vallen. In de loop van de middag en avond trekken enkele stevige buien van west naar oost over het land. Hierbij is er kans op onweer, hagel en windstoten. Halverwege de avond wordt het vanuit het westen uit steeds meer plaatsen droog en klaart het tijdelijk op. De maximaal lopen uiteen van 4 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. Tijdens natte sneeuw daalt de temperatuur in het uiterste oosten en het noordoosten naar lokaal 1 graad. De wind draait in de ochtend naar oost en neemt toen matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig tot hard. 60 tot bijvoorbeeld. En in de middag draait de wind van het zuiden uit naar het zuidwesten en neemt af naar matig. Aan zee en op het IJsselmeer naar matig tot vrij krachtig. In het noorden naar zwak tot matig. In de avond draait de wind overal naar west. Nou, het ziet er helemaal niet zo slecht uit. Maar ja, Nielsen die denkt er toch ietsje anders over.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 voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Oh, nou? Het is net of je tegen een muur praat. doet de alsof als doet. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Oh, yeah, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten.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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is het nu? We tegen nu praten. Hey, hey, hey, hey, We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, ja. Ja, leg me dat nou maar eens uit. Waarom zou je dat doen? Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier. In het donker en verlicht door prachtige lichtkunstwerken. Op zaterdag 22 februari verschijnt Le Champion een nieuw licht op Zandvoort tijdens de Zandvoort Light Walk. Een gloednieuwe wandelevenement tovert Zandvoort voor één avond om... tot een lichtjeswalala. Wandel over het zand en door het sfeervolle centrum van Zandvoort. Terwijl je langs tal van indrukwekkende light komt, die van Zandvoort één groot lichtjesparadijs maken. Je komt ogen te kort. Met drie verschillende afstanden zit er voor iedereen een mooie route in. Ga je voor de 18 of de 14 kilometer, of wandel je met jouw gezin de family walk van 6 kilometer. <coughs> Sorry, wandel met je vrienden, familie of wandelmaatjes en geniet van een adembenemende avondwandeling door Zandvoort. De start is vanuit het knrm reddingsstation in Zandvoort. De routes gaan over het strand, door het duingebied... en eindigt allemaal op het Kerkplein in Zandvoort. En eh, onderweg komen wandelaars langs verschillende stempelposten... zoals strandpavioen Lassa, Doen aan de Duinrand en Herwatertoren. Nou, hoe mooier kan Zandvoort dan niet zijn... was made up of this brotherhood of man for whatever that means Ines Volkert geeft drie dagen achter elkaar... een uurtje simpele yoga-oefeningen voor beginners. Trek kleding aan die gemakkelijk zit... en neem een handdoek mee voor op de mat. De kosten zijn 2,50 voor een losse les... of 6 euro voor drie lessen. Kinderen vanaf 10 jaar mogen gratis meedoen... samen met hun ouders en verzorgers. Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari... van 10 tot 11 uur. En de locatie is Wijksteunpunt De Blauwe Tram. Ja, en wij gaan luisteren naar The Pretenders. Let me inside you, into your room. I've heard it's slide with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the world to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. Van de pretenders. We moeten zuinig zijn op de aarde. Him to her. Ik heb een circus zand voor het bioscoopprogramma... tot 19 februari. Het kruimeltje en de strijd om de goudmijn. En dat is vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. En woensdag om half twee. In 3-6 jaar. De Adams Family, 3D in het Nederlands. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, woensdag. Om half vier. En er zijn le alle leeftijden. April, mei en juni. En dat is zondag om 8 uur. Negen jaar. My Diva, dat is donderdag om half twee en dinsdag om half vier. Alle leeftijden. En dan hebben we 1917, ik heb die film gezien, een prachtfilm. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, zaterdag, maandag om acht uur. En dit trace 12 jaar. En dan hebben we ook nog de filmclub. En de film is Motherless Brooklyn. En het is Ed, Edward Norton als gehandicapte detective. Woensdag om half acht. En verwacht wordt. De grote Slijmfilm, en dat is 20 februari. Bombshell. No Time to Die, en dat is 2 april. En voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl In Popcorn in Haarlem hebben wij veel opgetreden tijdens trouwerijen. En dit was een van de favoriete liedjes altijd van het bruidspaar. Ja, dat wilden ze altijd graag horen. Love is all around. Wet, wet, wet. Ja, en als je in de WW loopt, dus dat je geen werk hebt... dan moet je het volgende doen. Waarschijnlijk du musst solliciteren. Ze zeggen alleen solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Begin met schlopen, tot een uur of the du in de gezet, of er niet ergens baan zijn Dat voelt dich vies tegen gesterft, de rest van de dag. Du voel zich flink beroerd, du kriegst den op de maag du moest solliciteren. Allei jong schrieven, solliciteer. Wat ze nou geschreven, wat ze nou geschreven, was ze nou geschreven, geschreven. geschreven. dat schrijf maar op nu. Social in voor de zwaarste keer, weer de wereld in breven. Zwart werken deussen stiekem, af en toe. Maar jonkie goed, maar nog de controleur kik toe. Toen moest solliciteren, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hij schreef maar op nu. Beginste te pas te leven. Doe kik zijn rondjes neer. Ergens gaat te beleven. Doe geest nou een punt. Misschien wam nou een loesje bent. Misschien gisteren wat kieken Dat de Janssen bagger bent met domos solliciteren, eens Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, hartelijk.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 I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better all the time. Yes, you've been acting like a star, a great one, yes, you are.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 Zeg ook goodbye. Ik hoop dat volgende week woensdag weer om 12 uur is het einde van het lunchprogramma op ZFM. En ik wens u een hele prettige week nog. Een hele mooie weer. En vooral volgende week gezond weer op. Precies zo hoort het. En graag tot volgende week.